3 uur. NTO Radio 1. Met Jojanneke van den Bergen. WMO, MEE, CIZ. Mantelzorgers die raken steeds verder verstrikt... in het wargweb van hulporganisaties en regelingen... om van het zorgjargon nog maar niet te spreken. Wordt het niet eens tijd voor een kraakheldere mantelzorgwet? Mantelzorger Rosita van der Wouden vindt van wel... en zometeen gaat ze hier in onze studio tot actie over... na het NWS-journaal. De boeren die met tractoren vanuit Groningen onderweg zijn naar het Binnenhof om te protesteren tegen de gaswinning mogen Den Haag niet in, zegt een gemeentewoordvoerder. De organisatie heeft de demonstratie vooraf niet aangekondigd, zegt hij. De straatjes en pleinen rond het Binnenhof lenen zich niet voor tientallen rijdende tractoren. Ze mogen wel te voet de binnenstad in. De boeren zeggen dat als gevolg van de gaswinning mestkelders zijn verzakt en drainagesystemen beschadigd zijn geraakt. Daarom wilden ze protesteren. En als ze nog langer besteden met dan willen... dan komen we met legertrekkers. We kunnen wel 7000 op de boom brengen. Maar dat wordt de oorlog. Minister Wiebes van Economische Zaken zegt dat hij zo snel mogelijk... de gaswinning wil terugbrengen naar 12 miljard kub per jaar. Eind maart wil hij laten weten hoe en wanneer hij dat voor elkaar kan krijgen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil iets doen... tegen de financiering van Nederlandse politieke partijen vanuit het buitenland. Ze vindt dat de ongewenste beïnvloeding van de Nederlandse democratie... moet worden voorkomen en denkt dat het beperken van donaties... uit het buitenland daarbij kan helpen. Een commissie heeft gekeken naar de financiering van politieke politieke partijen. Die commissie, onder leiding van oud-christenunieleider Veling... wil een verbod op alle buitenlandse giften. Giften van Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen, mogen nog wel. Ollongren spreekt niet over een verbod, maar over een beperking. Na de zomer komt ze met een voorstel. In Amsterdam-West is een handgranaat gevonden bij een souvenirwinkel. De granaat is met tie-raps vastgemaakt aan het pand in de Jan-Evertse straat. Politie heeft de straat afgezet en nabijgelegen winkels ontruimd. Buurtbewoners hoeven hun huis niet te verlaten, maar ze moeten wel binnenblijven. De oude zeemijn, die gisteren door Baggeraars werd gevonden in het Amsterdamse Ei is verdwenen. Volgens procedure is de bom na de vondst en foto's weer te water gelaten. Duikers van de explosieve opruimingsdienst konden de mijn daarna niet meer vinden. Mogelijk is hij afgedreven. De tien westerse toeristen die in Cambodja worden beschuldigd... van pornografisch dansen, bieden hun excuses aan. Ze dansen met kleren aan, maar enkele namen volgens de politie... seksueel suggestieve poses aan. Volgens Cambodja valt dat onder pornografie en dat is strafbaar. Vakbond FNV praat met de Indiaanse top van Tata Steel in IJmuiden... over de fusie met de Duitse ThyssenKrupp, En dat zorgt voor onrust onder de medewerkers... die zijn bang om hun baan te verliezen dat zo'n investeringsmaatschappij eindelijk op een gegeven je bedrijf opkoopt en eindelijk niet of nauwelijks geld insteekt... en langzaam maar zeker het hele bedrijf naar de gloria helpt. Want het is natuurlijk de bedoeling kopen en verkopen. Dat is alleen maar snel geld verdienen voor de aandeelhouders. En daar zijn wij ook eindelijk weer de klos van geworden. Bij Tata Steel dreigen 4000 banen te verdwijnen door de fusie. De verkoop van het aantal volledig elektrische auto's... is vorig jaar met ruim 130 procent gestegen naar bijna 10.000 auto's. Vooral leaserijders stappen over naar elektrisch. De verkopen van plug-in hybrids... die we zowel op elektriciteit als op benzine kunnen rijden... is compleet ingestort. Dat is een direct gevolg van nieuwe belastingregels. Sinds vorig jaar kregen alleen kopers van een volledig elektrische auto... nog belastingvoordeel. Het weer... Wisselend bewolkt en soms een bui met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het is een graad of vijf. Morgen mogelijk in Limburg nog wat sneeuw. Later op de dag nemen de buien af en het wordt dan ongeveer zes graden. En dan gaan we naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopend Veen en Hoogmade staat acht kilometer file met een half uur verdraging. Op de A15 Europort richting Rotterdam is de Botlekbrug dicht door een technische problemen. Tussen Rozenburg en Hoogvliet staat 6 kilometer file... met 20 minuten vertraging. En op de A59 of richting Sirikzee is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht bij Feyenaard. Tussen knooppunt Noordhoek en Fijnaard staat inmiddels 2 kilometer file. Ook dit jaar heeft de staatsloterij... weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen.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 Tello geeft je een proefperiode van drie maanden. Dus wat houd je tegen? Start direct op rabobank.nl Slash Tello. NTO Radio 1. Avro Tros. Moeten er nou minimaal 14 of minimaal 12 miljard kuub aardgas gewonnen worden om aan die zogenaamde leveringszekerheid te voldoen? De Gasunie en het staatstoezicht op de mijnen lijken van inzicht te verschillen. En dan is er ook nog de schok over het feit dat het vorige kabinet de aardgaswinning juist opschroefde, niet lang na een grote beving. Straks Remco Teulings, politiek commentator en de Groningse gedeputeerde Ilko Eikenaar hierover. Maar nu eerst een mantelzorger neemt het heft in eigen hand. Jo, Janneke van den Bergen. Een vandaag. Zorgplannen, case managers, zorgprotocollen... indicaties, zorgzwaartepakketten. Naast het jaar grond verdwalen mantelzorgers in hun zoektocht... naar de juiste zorg makkelijk in een jungle van hulporganisaties. En dat moet veranderen, vindt mijn gast hier in de studio... mantelzorger Rosite van der Wouden. Ze pleit voor een mantelzorgwet. Mevrouw van der Wouden, welkom. Allereerst, um, wat houdt die mantelzorgwet precies in? De mantelzorgwet is een um, idee dat is bedacht door mijn zoon... Olivier Hunniks, student sociaal-pedagogische hulpverlening in Amsterdam... Uh, aan de HVA, um, die mij als mantelzorger aan het werk ziet... Uh, die daar een, een descriptie over heeft geschreven... en die ziet dat, dat mantelzorgers, dus ook ik... Uh, um, zelf helemaal geen partij zijn uh, in alle plannen... Uh, waardoor dus uh, het verzorgingshuis waar mijn pa woont. Want het gaat om mijn pa. Uh, allemaal dingen doet vol goede wil. Hè, uh, maar zonder mij daarin te betrekken. Uh, wat een hele hoop extra ruis en rommel oplevert. En voor mij een hoop extra werk. Dus wij hadden samen bedacht, is het niet handig... om mantelzorg en alles wat ermee samenhangt onder te brengen... in één aparte wet. Dus zowel de regelgeving als, uh, nou ja, als de, de, dat, zodat de mantelzorger... ook een status krijgt, om die ruis van die lijnen te halen. En alle goed bedoelde initiatieven um, uh, één kant op te krijgen. Ja, en uh, met een burgerinitiatief, wilt u die wet... Afdwingen. En die aftrap wilt u nu doen bij ons? Dat leek mij een fantastische gelegenheid Zeker. om een burgerinitiatief te lanceren. Ik uh, heb intussen begrepen dat je daarvoor 40.000 handtekeningen moet hebben. Ja, dat is best, wel, best een aantal, hè? He? He? <laughs> een hele uitdaging, ja. maar uh, ja. Ik ga die met veel passie aan, natuurlijk. Ja, um, nou, u, u, u omschrijft net al een beetje wat u allemaal tegenkomt uh, als mantelzorger. Wat is nou de, de meest vervelende ruis of het meest, het meest voorkomende probleem? Nou, waar ik een, een klein... Ik heb daar natuurlijk veel over nagedacht. Het zijn juist het is de opzomming van alle kleine dingetjes. Een klein dingetje is bijvoorbeeld dat uh, mijn vader gebruikt veel uh, paracetamol. Um, maar hij is been, dus kan dat niet meer zo goed zelf gaan kopen... bij het eh, kruidvat of een drogist of waar dan ook. Uh, dus toen had de huisarts in overleg met het verzorgingshuis bedacht... dat het een goed idee was als dat met de reguliere medicijnen aan hem werd uitgereikt. Hè, want de, medicijnen, de, de zwaardere medicijnen krijgt hij dus uitgereikt van het verzorgingshuis. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch idee. Maar ik weet wel dat mijn vader op alle momenten van de dag... als hij dat wil, een parasitamol wil kunnen nemen. Dus het gevolg ervan was... Dat ik dan overdag, soms ook s'nachts, telefoontjes krijg van mijn vader. Kom nu paracetamol brengen. Ach ja. Uh, nou ja, dat is een simpel voorbeeld. En uh, ik weet niet of ik dan nog mag vertellen dat. Nou ja, dit soort dingen stapelt zich op. Dat wordt veel en dat is belastend. En ik dacht, gut, ik, ik heb toch. Ik, ik voel het wel. Uh, uh, ik vind het zwaar als mantelzorger. Mm. Laat ik eens proberen om zelf hulp te zoeken. Toen dacht ik, ik ga naar het WMO-loket. En daar ken ik de weg naartoe, want daar had ik voor mijn vader... een rolstoel uh, geregeld, dus ik ging naar dat WMO-loket. Dat was daar weg, dat was daar <tus> niet meer in die gemeente. Voldertje lag er nog wel. Oh ja, nee, sorry. Dat was niet aangepast. Het is, nee, dat was nog niet aangepast... want dat was net weg, uh, en nee. dus ik moest naar een andere gemeente. Daar was het natuurlijk ook op een andere dag... Dus ik ging terug op de andere dag en werd toen heel vriendelijk te woord gestaan... door een mevrouw die er niet zoveel mee kon. Dus die haalde er een collega bij en die stond mij heel vriendelijk te woord... en zei, gut mevrouw, wat heeft u het zwaar? Ik had haar wat anekdotes verteld. En die zei, ja, maar ja, eigenlijk kunnen wij niet zoveel voor u doen. Maar weet u wat... Meld u zich eens bij de stichting mee. Want dat is een stichting die speciaal is opgericht... voor hulp aan mantelzorgers onder andere. Nou, dat was 35 kilometer van mijn woonplaats. Dus ik heb daar een afspraak gemaakt. Op de dag dat ik erheen zou gaan... kreeg ik dus een drie kwartier voor de afspraak een smsje. Ja, de consulent was ziek. Oh. Dus ik zat nog net niet in de auto. Uh, nieuwe afspraak Dat gemaakt. is allemaal al genoeg dus om nou natuurlijk ja, helemaal gefrustreerd en gek nou van ja, te worden. En dat je dan ook eens bij zo'n loket binnenkomt, bij dat mee. En dat dan stond ik ergens in een hal. En daar hing aan het koffieautomaat dan een briefje. Als u een afspraak heeft, moet u dit nummer. Bellen. <laughs> nou ja, oh maar vervolgens had ik wel een heel leuk gesprek. Dat dan weer en wel. Zo. En, maar toen ik om een vervolgversprek sms'te, heb ik dus niets meer gehoord. Nee, en hoe, hoe houdt u uzelf dan een beetje sane in al dit, uh, dit, ge nou, dit, dit geharren waar? Uh, ik schrijf er veel over op. Ik, misschien ja. ga ik er nog eens een boek over schrijven. Dat, u zou er boeken vol over kunnen ja. schrijven, dat geloof ik zo. U noemt net wat organisaties... maar hoeveel organisaties in totaal heeft u dan mee van doen? Nou, dat zou ik aan mijn zoon moeten vragen. Die is daar natuurlijk. Dat kun je niet eens in. op twee nou, handen, misschien. Ja, er zijn tellen. steeds weer nieuwe organisaties waar ik dan de naam nog niet van ken. Uh, maar bijvoorbeeld uh, heb ik intussen begrepen dat de, het wonen van mijn pa valt onder de WLZ. Dat is de Wet Langdurige Zorg. Terwijl dan die rolstoel weer valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En. Nou ja, Je moet het dus. allemaal maar weten. Hè? Um, maar goed, dus. we, gaan, we gaan daar zo nog over verder praten. U bent niet de enige mantelzorger natuurlijk die hier last van heeft. Uh, verslaggever Roos Oosterbaan die sprak de ouders van de meervoudige gehandicapte Jasmijn Blom van 7 jaar oud. Je hebt de computer erbij gepakt? Ja. Even kijken hoor. 31 mappen onder de map Jasmijn en bijna 800 bestanden. Nou, volgens mij bij die andere dochters staat er nauwelijks iets in. 20 bestanden. In totaal, de jongste dochter nog minder. Hoeveel formulieren hebben jullie afgelopen zeven jaar ingevuld? Ja, dat weet ik niet hoor. Duizenden. Duizenden? Ja, zeker. Zeker. Ja. CZ, dit is zorgkantoor. Die beheren het geld waar je recht op hebt volgens het CJZ. Dan heb je de SVB, die zorgt voor de praktische uitvoering. Dan heb je nog de zorgverlener zelf, die een factuur indienen. Kijk, in de kast toch ook nog wel een hele bak dossiers... Ja, en, oh ja, hier hebben we een mooi dossier van alle enge brieven. Dossier enge brieven? Ja. Als de aangeleverde informatie niet compleet is, wijzen wij uw zorg af. Toen wij een, uh, een aantal facturen in de verkeerde periode hadden verantwoord... of wij dat geld even wilden terugbetalen in acht dagen... en dat ging om 7500 euro. Nou, helaas Zo. hebben wij dat niet ergens liggen, ook niet in een sok... Maar toen vonden we het toch echt wel onrechtvaardig om dit te horen. Want we hebben het inderdaad in de verkeerde periode verantwoord. Nou, dat was de eerste keer dat we het moesten verantwoorden. Wij wisten niet precies hoe dat moest. Niemand zei ook, je moet het zo doen. Ik kan voorstellen dat jullie er echt helemaal gek van worden. Je bent, er was verschrikkelijk gestrest. Ik heb ook eens gedacht, van, ik rijd bij een instantie naar binnen of zo. Of ik keten me vast aan de verwarming en ik ga niet weg... voordat ze... Ik wel zo wanhopig wordt je op een bepaald moment. En ik ben redelijk weldenkend, maar op een bepaald moment word je echt gek van... dit soort toestanden... En met dit specifieke geval heb ik toen die manager gesproken. En uh, binnen drie kwartier waren we eruit en bleek uh, dat het allemaal wel klopte wat we hadden gedaan. En daarna zei die man tegen mij, nou weet je wat je moet doen? Je moet even een bezwaar indienen en een formulier indienen. Ik zei, oh wacht. Ik zei, mijn lieve heb ik dat je even naar die afdeling toe loopt en het nu regelt. Want ja. volgens mij is het zo makkelijk. Uh, Zo'n pagina's... Maar dit is één zaak en dat telt dan meteen weer hoeveel pagina's? Dit is negen pagina's waarin ze uiteenzetten waarom ze tegemoet komen aan ons bezwaar. Wat zou het jullie opleveren als jullie al die papieren en zo, dat gedoe, niet meer zouden hoeven doen? Nou, heel veel plezier, denk ik. <laughs> als jij weer s'avonds laat achter die laptop zit om dingen te regelen. Ik bedoel, dat is ook niet fijn. Ik zou echt zeggen, voor de bureaucratie, nou niet alleen bureaucratie, maar ook gewoon extra zorgdingen. Bijvoorbeeld het aanvragen van nieuwe medicijnen zijn we echt vier uur per dag kwijt. Ik bedoel, het is een enorme last voor ons erbij, bovenop de zorg die we gewoon hebben. In de studio in Den Haag zit VVD-kamerlid Sophie Hermans. En zij heeft mantelzorg in haar portefeuille. Mevrouw Hermans, goedemiddag. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd naar het verhaal van mevrouw Van der Wouden. Zij loopt net als de familie Blom en heel veel andere mantelzorgers... natuurlijk aan tegen die organisatorische rompslomp. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, nee, zeker niet. Kijk... Um, laat ik eerst zeggen, mantelzorg en mantelzorgers vind ik echt uh, van onschatbare waarde um, uh, in, onze, in onze zorg. En heel vaak ja, doe je het gewoon. Hè? Het is een soort van zelfsprekendheid. En 9 van de 10 keer realiseer je eigenlijk niet dat je zelf een mantelzorger bent. Um, en vind ik wel dat wij ervoor moeten zorgen dat het regelwerk zo eenvoudig mogelijk is. Want het is emotioneel en fysiek al best zwaar. En dan moet je niet uh, nog eens twee keer zoveel tijd bezig zijn met, uh, met regelwerk. Dat kan gewoon niet de bedoeling zijn. Nee, want even mevrouw Van der Woude, wat voor effect heeft die, die administratieve en organisatorische romslomp op u? Nou ja, het is natuurlijk druk die nog bij de last van het mantelzorgen zelf komt. Ja. Dat is duidelijk. Mevrouw Hermans, ook uit kersvers onderzoek van het Sociaal Planbureau, dat gisteren werd gepresenteerd... blijkt dat de toegang tot ondersteuning veel ingewikkelder is geworden. En ook is het niet duidelijk waar mensen precies terecht kunnen... en wie er verantwoordelijk is. Hoe beoordeelt u dat? Ja, ik herken dat wel. De, de, de voorbeelden nu, nu net bij u op de radio... maar ook verhalen die ik hoor als ik op, op werkbezoek ben... of in gesprek met mensen. Dan hoor ik gewoon dat het heel lastig is om, om de goede plek... de goede ingang te vinden met ja, een, een, een vraag die je gewoon hebt... en waar je snel antwoord op wil, wil hebben. En um, ik moet, als ik kijk naar de afgelopen jaren... we hebben natuurlijk heel veel veranderd in de zorg... We zijn heel hard bezig geweest in de afgelopen jaren... om dat systeem op orde te krijgen. En nu ga je eigenlijk zien dat er in, pra in de praktijk effecten optreden... die we niet bedoeld hebben en die ook ongewenst zijn. En, en daar moeten we mee aan de slag. En daar is dit een voorbeeld van. Ja, want uw partij wil natuurlijk graag dat mensen zelfredzaam zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel de helderheid scheppen... om ze die kans te geven. Ja, zeker. Dan moeten wij ook zorgen dat dat kan. En, en dat je, euh, nou, wat ik net al zei, als je mantelzorg verleent... Dat, dat, dat jouw tijd en jouw aandacht en je energie en je liefde... ook naar dat mantelzorg kan gaan. En niet naar het invullen van formulieren en het bellen met instanties. Het nee, wacht op dan, reacties. Wat moet er dan met name veranderen nu, zo snel mogelijk volgens u? Nou, ja, kijk, ik denk. Um, het, het zit natuurlijk heel erg op informatievoorzieningen. Die moet, die moet goed en die moet helder uh, zijn. En je moet weten waar je terecht kan. Want nou, mevrouw van der Woude heeft een zoon die er gelukkig veel verstand van heeft, maar dat heeft niet iedereen. Dus daar begint het volgens mij mee. Dan. Um, kun je natuurlijk ook kijken naar... waar hebben wij nou in de wet- en regelgeving dingen ingewikkeld gemaakt? Uh, waar vragen we dubbel informatie op? Uh, waar moet je eindeloos formulieren invullen? Waar dat misschien eenvoudiger kan? Daar moeten we naar kijken en dat moeten we aanpassen of regels schrappen. En ik vind ook een heel belangrijke taak ligt bij gemeenten. En um, ik zie ook al wel gemeenten... waar ze het zo georganiseerd hebben... dat als je een vraag hebt... of je naar nou mantelzorgen bent van iemand die nog thuis woont... of iemand die in een verpleeghuis woont... je belt naar dat, dat ene nummer... of je gaat bij die ene persoon uh, naar het loket... en die gaat voor jou aan de slag. Die gaat informatie voor je inwinnen. Die neemt dingen over, die geeft je advies. En ik denk dat daar echt een wereld te winnen is. Ja, want daar gaat u dus mee aan de gang. Zeker. Um, mevrouw van de Wouden, u wilt graag die 40.000 handtekeningen verzamelen. Zo is het. Gaat u gewoon lukken natuurlijk. Uh, waar kunnen mensen die indienen? Ik heb een petitie aangemaakt op Petitie24.nl. Daar kan iedereen die petitie vinden. Petitie24.nl? Is... Ja. Zo is het. En ik heb er ook een Facebookpagina bij gemaakt. Uh, die is te vinden op Facebook. En die zoiets van slash Wel een wet erbij. Want dan kom je op de goede pagina terecht. Ja. Maar het gaat natuurlijk vooral om de handtekeningen. En die zijn dus op Petitie24.nl te ja. plaatsen. En misschien, mevrouw Hermans, VVD-Tweede Kamerlid... gaat u uh, die handtekening wel zetten? Nou, ik, ik wil allereerst zeggen dat ik het echt bijzonder en heel goed vind... dat uh, mevrouw Van der Wouden dit initiatief neemt. Want ik denk dat dit ook... ja Dit is mooi aan Nederland en dit is volgens mij ook wie wij zijn. We kijken kritisch, we hebben een kritische houding naar uh, hoe dingen gaan. Uh, en dan komen we ook met een oplossing, met een voorstel... Het is natuurlijk heel makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek te hebben... en dan met je armen over elkaar te gaan zitten. Maar mevrouw van der Wouden komt, komt met een voorstel. Dus nou, dat verdient op zichzelf al alle uh, respect en waardering. Dus ik ga er absoluut heel serieus naar kijken. Maar ik vraag me wel af, en daarom... Uh, maar ik, ik ga het bestuderen, maar of een wet de oplossing is. Want een wetstraject duurt heel lang. Hè? Het duurt hier gewoon lang voordat een wet door beide kamers is. En dan hebben we weer papier. Dan hebben we op papier weer dingen geregeld. Terwijl het erom gaat dat het in de praktijk makkelijker wordt. Dat we u in de praktijk helpen. Dat u niet tegen eindeloze processen en procedures aanloopt. Dus daar zit mijn aarzeling of een wet de oplossing is. Maar nogmaals, ik vind het initiatief... Um, vind ik heel goed en heb ik heel veel waardering voor. Nou, um, Rosita van der Wouden, we horen natuurlijk heel graag... of het u lukt die 40.000 handtekeningen te verzamelen. En, uh, en we zien natuurlijk ook graag wat voor mooie uh, gevolgen daar dan uh, ja. aan zitten. Uh, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Ook bedankt Sophie Hermans, Tweede Kamerlid voor de VVD. of an old life Let's catch this newborn flame Hold it close and never let it die Van John Ellen was dat. En we gaan naar een nieuwsupdate van de NOS. De provincie Gelderland heeft een nieuwe manier bedacht... om misstanden op verloederde vakantieparken tegen te gaan. Het provinciebestuur wil een ontwikkelingsmaatschappij oprichten... die de vakantieparken opkoopt. Gedeputeerde Bea Schouten, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat gaat er dan met die vakantieparken gebeuren als ze zijn opgekocht? Die, die gaan we um, voor een deel proberen te vernieuwen... maar we willen vooral naar de problemen die er zijn uh, aanpakken. Want het is een hardnekkig probleem op die parken. En uh, middels uh, vernieuwen en, en dan wel soms leeg laten lopen... en, uh, en dan weer verkopen... kunnen we die parken uh, bijvoorbeeld ook weer teruggeven aan de natuur... waardoor er elders weer ruimte ontstaat... Om, uh, om, uh, om uit te breiden. Ja, en wat is dan precies het, het probleem met die vakantieparken? Op die vakantieparken zie je... Veluwe is, is het mooiste gebied, het populairste gebied van Nederland. We hebben daar heel veel parken. En op een aantal daarvan is kwaliteit onvoldoende. Je ziet daar sociale problemen, je ziet daar maatschappelijke problemen. Je ziet er ook helaas in een aantal gevallen criminele uh, zaken. Uh, prostitutie, uh, witwassen, drugs, al dat soort zaken. En dat betekent dat, uh, dat wij vinden dat we aan, moet, aan wat moet gebeuren. En daar daar zijn we nu mee bezig, met het plan. Ja, en, en speelt dat op veel parken dan in Gelderland, die problemen die u schetst? Nee, nee, gelukkig niet. Nee, het is een, het is een heel mooie grote uh, Veluwe waar, waar heel veel goede parken zijn. Maar op een deel speelt dit. En dat willen we aanpakken. Um, wat als de eigenaar het park nou gewoon niet kwijt wil? Kunt u diegene dan dwingen? Of de boel, net als Fort Oranje in Brabant, gaan opdoeken? Nee, het gaat hier om parken waar marktfalen is... maar die wel zelf iets willen. De gemeentes kunnen het aankaarten, dan wel de parkeigenaren zelf. En dan gaan we handelen. Ja, En, en wat, wat zijn de kosten van, van dit soort trajecten? Want een vakantiepark opkopen, dat lijkt me niet een bepaald goedkoop. Nee, zeker niet. Wij starten een startkapitaal van 4 miljoen daarin. En per project zal er een cofinanciering zijn door gemeentes. Dus dat betekent uiteindelijk dat er 8 miljoen geleidelijk aan ter beschikking komt. Gedebuteerde B.A. Schouten, hartelijk dank. De wereld van morgen. Het kabinet wil dat senioren langer thuis blijven wonen. Maar hoe moet dat als je wel zorg nodig hebt... omdat je bijvoorbeeld licht en daardoor vergeetachtig bent? Kunnen leunen op mantelzorgers, zoals je buur en je kinderen... is soms niet genoeg, zoals we eerder al hoorden in deze uitzending. Daarom is er nu een huis in de maak dat kan fungeren als mantelzorger. Een slimme woning die ervoor zorgt dat de bewoner voldoende eet... voldoende drinkt en ook nog eens beweegt. Hoe dat huis eruit ziet, dat bespreek ik met mevrouw Massie Hamadi, hoogleraar aan de Technische Universiteit uit Eindhoven en lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hartelijk welkom. Spreek, spreek ik uw naam nou goed uit? Genaf. Ja, dat is prima. Moham ja. Mohammedie, prachtige naam. Uh, nou, u heeft al een proefhuis gebouwd met allerlei technische snufjes. Kunt u mij een, een soort virtuele rondleiding geven? Hoe ziet zoiets eruit? Met alle plezier. Ja, u komt binnen en eigenlijk is er niks bijzonders heen. Het is gewoon een warme woning. Het allereerste ding is huiselijkheid. Gewoon, de techniek is verborgen overal. Het valt niet op. En wat u ziet in deze mooie groene wanden... dat u tegenaan kijkt. Maar ik zal wel een rondleiding geven. <laughs> dus er zijn overal, overal hoge, eh, hoogwaardige technologie is eigenlijk toegepast... En Helemaal geïntegreerd in die woonomgeving eigenlijk. Dus zonder dat de bewoner het merkte, de woning begeleidt mensen. Zogenaamd. Ja, dus, Want ik zie dan een soort robotachtig huis voor me. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is nee, gewoon heel gezellig. Absoluut. Maar ondertussen. Gewoon door de snede, rijtjewoning van Nederland. Oké, okay. als ik nou erg vergeetachtig ben bijvoorbeeld, hoe kan dat huis mij dan helpen? Wij hebben zogenaamd guiding environments toegepast in de woning. Dus de woonomgeving die je begeleidt door het leven, dagelijks leven. Die eh, technologie. Niet alleen maar slim is, maar ook sociaal intelligent is. Dat wil zeggen, die snapt, die voelt mee met de bewoner. Die kent de bewoner heel erg goed. En soms weet ook dat de bewoner moet even getrikt moet worden. Getriggerd worden om even van A naar B te gaan bewegen. U bent in de slaapkamer, u slaapt en uh, morgens wordt u wakker. En weet u niet dat het wel, uh, zeg maar, wat moet ik doen? Vergeet u dat? De woning gaat heel zachtjes van de slaapkamer naar de woonkamer. Begeleiden door middel van lichte technologie, dus lichtsignalen, lichtjes dat in de woonkamer aangaan, in de slaapkamer uitgaan of andere soorten technologieën. U komt van de slaapkamer eruit, gaat u naar de bedkamer en op die manier met heel zachte handen wordt u door de dagelijkse leefpatronen gewoon begeleid. Nou, wow. het is 12 uur, krijgt u honger een beetje, maar omdat oudere mensen heel vaak niet heel erg een systeem van honger krijgen, hebben... dan we herinneren we met het huis, senior, dat het is 12 uur, moeten we een boterham in, in een smeren, als je wilt. Dus dan komt ergens een boterhampje of een signaal <laughs> uh, op de muur te verschijnen dat uh, de bewoner eraan herinnerd wordt. Ja. De vloer die zit ook vol met sensoren, begrijp ik. Wat, wat kunnen die allemaal? Daar kunnen alles, allerlei metingen doen. Dus daar kunnen ze beweging van de bewoner traceren. Maar ook kunnen lucht eh, traceren, lichten traceren. Alle, allerlei soorten eh, metingen kunnen ze doen, die, die eh, technologieën die daarin toegepast zijn. Soms ook eh, om de bewoner eh, gewoon te stimuleren om een dagelijkse activiteit te ondernemen. wordt spelende wijze, bewijzen van wil spelen op de muur een spelende ja, ja. wijze wordt je van A naar B begeleid. Dus het is wel een gezellige bedoeling. Het is een gezellige bedoeling. met Heel veel wordt ook gedaan met sensoren. Met, met de wijze waar, waarop we onze zintuigen werken. Naast de lichten dat met onze zichten uh, werken. daar wordt ook geur verspreid in de woning. En wij hebben zogenaamd eetbare wand ook in de woning. Een eetbare wand? Een eetbare wand. <laughs> dat is handig. Ja, dat is heel handig. En dan kan je af en toe een hapje uitnemen. Uh, absoluut. Het is een soort... Uh, ja, ja, inderdaad, het stimuleert mensen om een beetje te tuineren in het huis. Binnen het huis te gaan tuineren, zelf. Maar door die eesbare elementen, aardbeien, weet ik. Maar die groeien dan aan de... Ja, oh, die groeien leuk. aan de warmte. ja. Wat ja. mooi, zeg. Ja. Nou hebben de senioren natuurlijk allemaal verschillende zorgwensen. Kunt u dat huis dan heel makkelijk aanpassen op... Uh... Unieke wensen van, van, van elk individu? Zeker. Uh, zoals ik het zei, de woning is niet alleen maar slim, maar is ook sociaal intelligent. Dat wil zeggen, die iedere dag van de patronen van het leven van die mensen leert mee, uh, leert meer en meer en speelt erop in. Dus uh, iedere bewoner uh, heeft een profiel die al erin ingevoerd is. En iedere keer als de bewoners mening of, of, of het uh, dagelijkse leven verandert, de, het systeem herkent het. Het systeem weet dat iemand nu verdwald is... door die stapjes die heen en weer gaan en, en ja, besluiteloos... Dus het systeem houdt het allemaal heel goed in de gaten. Ja. Het klinkt geweldig, maar van ouder wordt natuurlijk gezegd... dat ze soms wel huiverig kunnen zijn voor techniek... Willen oude mensen wel wonen in zo'n huis vol technische snufjes? Of, of schrikt het hen ook een beetje af, denkt u? Nou, U ja. denkt natuurlijk van niet, want u denkt het is hartstikke <laughs> gezellig. Maar ik kan me voorstellen hè, dat, dat ouderen misschien denken... goh, dat vind ik wel heel spannend. Uh, ik kan me voorstellen als ze het zien, zouden dat het spannend vinden. En dat is wat het probleem van huidige technologie is. Ze moeten het zelf bedienen. En daarvoor moeten ze leren of zich moeten inspannen. Maar hier, de techniek is helemaal verborgen. Je ziet het niet wat je niet ziet, heb je ook geen probleem mee. Ik bedoel, de nu ook zijn wij de techniek aan het gebruiken. Maar wij als luisteraar horen we alleen maar... we hoeven ons niet in te spannen om, om signalen in de lucht op te vangen. Nee, Datzelfde geldt Dat ook voor het heeft het u ook, ook gelijk. En het klinkt als heel ver weg... maar u gaat over twee jaar al dit huis testen op mensen. En dan zien we u natuurlijk heel graag terug... om over de bevindingen te praten. Voor nu heel erg bedankt voor dit gesprek, mevrouw Mohamadi. Hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Dank u wel. Minister Wiebes die staat voor een duivels dilemma. Stelt hij de veiligheid van de Groningers of de leveringszekerheid voorop? De GasUnie stelt dat er minimaal 14 miljard kubieke aardgas moet worden gewonnen... om aan de leveringszekerheid te voldoen. En dat is 2 miljard kubieke meer dan het advies van de SODM. Zometeen een gesprek met de Groningse gedeputeerde. En Lambert over een minuut of twintig, dan horen wij training vandaag met wat. Uh, Russische propaganda-accounts hebben zich bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen... en dat zijn er veel meer dan wij tot nu toe dachten. En Camille Eurlings heeft een carnavalshit te pakken. Je hoort hem straks. <laughs> Ik kan niet wachten. Na het NWS-journaal. NPO Radio 1. Hier is Mark Hokka. De boeren die vanuit Groningen onderweg zijn naar het Binnenhof... om te protesteren tegen de gaswinning, mogen Den Haag niet in. Volgens de gemeente heeft de organisatie de demonstratie niet aangekondigd. En ook lenen de straatjes en pleinen rond het Binnenhof... zich niet voor tientallen rijdende tractoren, zegt de gemeente. De boeren mogen wel te voet de binnenstad in. Minister Wiebes van Economische Zaken wil de gaswinning... zo snel mogelijk terugbrengen naar 12 miljard kub per jaar. Maar hij kan nog niet zeggen hoe snel dat kan... Het staatstoezicht op de mijnen adviseert de 12 miljard... om de situatie in Groningen veilig te houden. Volgens de Gasunie is minimaal 14 miljard kub nodig... om te voldoen aan de vraag in een mild jaar. De verkoop van het aantal volledig elektrische auto's... is vorig jaar met 132 procent gestegen naar bijna 10.000 auto's. Vooral leaserijders stappen vaker over op volledig elektrisch. De verkoop van plug-in hybrids... die naast elektrisch ook op brandstof kunnen rijden... is compleet ingestort.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 Nou, het valt nog wel mee. Alleen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is er veel vertraging na een ongeluk tussen Hoofddorp en Hoogmaalde, drie kwartier. De wegen staan wel weer vrij. Daardoor is het ook wat drukker op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Oostgeest en Wassenaar Centrum, een kwartier vertraging. En op de A50 Oost richting Apeldoorn tussen Knoop het en en afrit Schaarsbergen drie kwartier oponthoud. Er staat een auto in brand. Eén rijstrook is nog dicht. En op de A59 richting Zierikzee tussen Knoop het Noordhoek en Fijnaard... Een kwartiervertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Politiek vandaag. Yo, Janneke van den Bergen. De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk omlaag. Dat adviseert het staatstoezicht op de Mijnen, het SODM. Er wordt nu nog 21,6 miljard kubieke meter gewonnen. En dat moet omlaag naar 12 miljard. Allemaal om het veiliger te maken voor de Groningers natuurlijk. In 2012 gaf het SODM dat advies ook al. Zo ligt de inspecteur-generaal Theodor Kokkelkoren vanochtend toe. Het Groningen gasveld verandert continu. Het verandert continu als gevolg van, van de aardgaswinning. Ook de inzichten die we inmiddels hebben, wetenschappelijke inzichten, zijn beter. Dat betekent dat naar ons idee het ook eerder het toeval is uh, dat we op dit moment eigenlijk opnieuw op, uh, op dat getal van 12 uitkomen. Ja, dat is dan misschien toeval, maar volgens het SODM is dat dus wel degelijk wat het moet zijn. In de studio van RTV Noord in Groningen zit de gedeputeerde die belast is... met het gasdossier Ilko Eikenner van de SP. Een hele middag. Goedemiddag. Ja, de gaswinning terug naar 12 miljard kuub. Het wordt nu dus voor de tweede keer vastgesteld. Wat is de reactie van het provinciebestuur van Groningen op dit advies? Nou, dat wij uh, al heel lang zeggen dat het naar 12 miljard uh, kuub uh, uh, terug moet. Sterker nog, het staat in het coalitieprogramma, wat al bijna drie jaar geleden is vastgesteld. Ja, dus u denkt, dat, dat, dat, dat, hè, dat hebben we al eerder gehoord. In Den Haag zit politiek commentator Remco Teulings. Remco ja. vanmorgen belde de NOS... dat het vorige kabinet de productie na 2012 juist opschroefde. Ja. Hè, terwijl het toen net een grote beving in, in Huizingen was geweest. Klopt, wat, ja. wat zijn de reacties daarop? Nou ja, ik kon onder andere het woord schandelijk... uit een, uh, de monden van een van de Kamerleden uh, optekenen. Ja. ja, dit is natuurlijk voor Groningers ook een ongelofelijke boosmaker. Want uh, je kan me misschien nog herinneren... aan het einde van de vorige in kabinetsperiode schroefde minister Henk Kamp nog de, de gaswinning flink terug. Uh, dat leek een heel genereus gebaar, maar als je hem daarvoor uh, stilzwijgend al flink hebt opgeschroefd... dan uh, betekent dat natuurlijk een stuk minder, dat gebaar. Ja, inderdaad. Uh, meneer Eikenaar, werd u ook zo boos? Ja, we waren daar heel, heel erg boos over. Um, uh, want ja, de manier waarop minister Henk Kamp destijds heeft opgetreden... dat, dat, ja. nou, dat, dat is echt verschrikkelijk. Ja. En daar hebben wij de, tot op de dag van vandaag uh, uh, last van. Um, dat, dat kon echt niet. Dat was echt gokken met de veiligheid van Groningers. Nou, het staatstoezicht op de mijnen kijkt alleen naar de veiligheid. Minister Wiebes moet natuurlijk ook rekening houden met de leveringszekerheid. Hij heeft al gereageerd. De zogenoemde Loppersum-clusters worden gesloten. Brengt deze minister het vertrouwen bij de Groningers hiermee terug? Nou, uiteindelijk komt het natuurlijk aan op, op daden. Ik hoor hem zeggen dat de gaswinning zo snel mogelijk... naar 12 miljard eh, kuub eh, terug moet... Um, ik hoop ook echt dat hij dat dan gaat doen... en dat hij de maatregelen neemt die erbij horen. En dat hoort bijvoorbeeld bij een stikstoffabriek... die uh, door Henk Kamp ooit in 2014 is aangekondigd... daarna heel lang is uitgesteld tot op de dag van vandaag. Dat zou 5 tot 7 miljard kuub per jaar schelen. Want wat uh, moet die fabriek gaan doen? Uh, die, die brengt stikstof. Uh, uh, de, de, voegt die toe. Waardoor je. Uh, zeg maar. Uh, buitenlands gas kan. Kan gebruiken in Nederland. Mm -hmm. um, waardoor je minder Gronings gas. Uh, nodig hebt. Um, uh, die fabriek moet echt zo snel mogelijk komen. En daar kan echt geen dag langer wachten. Die staat nu al vier jaar in de wacht. Uh, dat kan echt niet uh, zo langer. Ja, de gasunie heeft natuurlijk. Uh, aan de andere kant gezegd. We hebben minimaal 14 miljard kubel gas per jaar nodig. Hè? Ja. Dat is op dit moment. Op het moment dat we. Um, uh, de, als je nu in een mild jaar. terug zou Brengen. je hoeft niet meer vlak te winnen om het maar technisch te zeggen, dan uh, heb je nu 14 miljard uh, uh, kuub uh, uh, nodig, minimaal. Mm -hmm. Als je die stikstoffabriek zou bouwen, en dat duurt een tijd, dat klopt, alleen, ja, hoe langer je hem uitstelt, hoe langer het ook duurt, um, dan heb je 5 tot 7 miljard kuub minder daar bovenop uh, nodig. Ja, goed, en nog even naar Remco, uh, Teulingspolitiek commentator. Remco, hoe mm -hmm. ingewikkeld is de taak van minister Wiebes. Want makkelijk klinkt het in ieder geval niet. Nee, het is een ware balanceeract. Hij moet natuurlijk al die uh, belangen gaan, uh, gaan afwegen. Ja, staatsoezicht zegt, uh, we moeten terug naar die 12 miljard kub. Gasunie zegt, ja, dat kan helemaal niet. Wiebes op zijn beurs zegt, de veiligheid staat uh, voorop. Uh, maar ja, het woord viel net al leveringszekerheid. Miljoenen huishoudens hebben nog behoefte aan uh, gas. De grote industrie heeft er behoefte aan. We hebben nog iets, zoiets als uh, exportcontracten. Die zou je dan allemaal moeten gaan uh, herzien. Nou, al die belangen moet hij dus gaan afwegen de komende tijd. Uh, hij zegt, we gaan het zo snel als mogelijk doen. Maar ja, hoe snel is dat? Ja. Zo snel als mogelijk. Dat zal natuurlijk de eerste vraag zijn die jij komende week uit de Kamer krijgt. Ja. Uh, want eind maart, dat heeft hij vandaag al wel gezegd, dan komt hij dus met een plan. Dan moet duidelijk worden hoe je dit precies gaat aanpakken. Nou, toch een lichtpuntje aan de horizon voor de Groningers. Gisteren was het ook al goed nieuws euh, voor de Groningers... een overeenstemming over het schadeprotocol. De Nationale Ombudsman was onlangs nog in het getroffen gebied in Groningen... en we vroegen hem zojuist even om een reactie op dat schadeprotocol. Nou, ik heb meneer Wiebes horen zeggen dat het nu in de bestuursrechtelijke hè, uh, uh, sfeer zit. Dus niet meer de civiele rol van de NAM. Dat is echt op afstand. Dat zegt ook iedereen. Uh -huh. uh, en bestuursrecht geeft bepaalde garanties. Onder andere fatsoenlijk klachtrecht. Uh, dus ik, als ik het straks helemaal goed gelezen heb. dan moet u me de vraag nog een keer stellen. Ja. Maar de indruk op dit moment is, is dat er echt een stap vooruit is gezet. Een tevreden ombudsman in ieder geval. Maar er was vandaag ook minder mooi nieuws. Het Dagblad van het Noorden heeft geheime documenten uit 1963 boven tafel gehaald. Documenten waar al heel lang heel veel om te doen is geweest. En daaruit blijkt dat de rol van de staat groter is dan gedacht. Uh, meneer Eikenaar, was u verrast over dit nieuws? Nou, wel dat die documenten lekten. Dat, dat had ik nog niet zien, kunnen zien aankomen. Maar um, uh, op zichzelf dat de rol van de staat gigantisch is... dat weten wij natuurlijk al lang in gegeven. Mm -hmm. uh, uh, het niveau van gaswinning wordt gewoon door de minister bepaald. Dus uh, uh, uh, wij zijn daar, daar op zichzelf niet verrast over. En wij vinden ook, en dat zie je met dat schadeprotocol nu gebeuren... dat de staat ook gewoon echt zijn verantwoordelijkheid uh, moet nemen. Dat is een goede stap. Dat zie je in dat schadeprotocol. Uh, uh, gebeurt dat nu? Um, uh, wij willen dat dat bij de versterking ook gebeurt. En dat dat bij dat niveau van de gaswinning ook gebeurt... dat de staat gewoon voor gaat staan voor de Groningers... en zegt Groningen is een deel van ons land... en wij laten Groningers niet in de steek. Nou, we zien de eerste luchtpuntjes opdoemen... en laat dat uh, de voorboden voor meer zijn... en uh, laat dat de voorboden zijn... voor een werkelijk goede toekomst voor onze provincie. Tot slot, om uh, kwart over vijf begint in de Tweede Kamer... een hoorzitting over de aansprakelijkheid van Shell. Er was natuurlijk allerlei verwarring over ontstaan dit weekend... Hè, wat ze nou wel of niet met die aansprakelijkheid uh, gingen doen. Boze Groningen... Buren, die buren zijn onderweg naar die hoorzitting... maar hun tractoren moesten ze buiten Den Haag laten staan. TV-collega Floris Sprenger die zal de hele dag met die boeren op stap. Uh, Floris, uh, wat is er aan de hand? Waar zijn jullie nu? Wij staan nu op het Malingsveld, maar wat er ongeveer een uur geleden gebeurde... we reden weer op de A12 in die lange kolommen... en je zag dat er wat gebeurde. Er kwam politie bij, er kwam ME bij, er hing een helikopter in de lucht... en de politie was duidelijk voornemens om het besluit van burgemeester Krikken... ...te gaan uitvoeren. Want ze zijn, bij Zoetermeer zijn ze van de weg afgehaald... ...uiteindelijk richting het stadion van Haag geleid. Daar ontstond goede, waarom mogen wij Den Haag niet in... ...maar eigenlijk, nou binnen vijf minuten, wel er een soort van overeenkomst te zijn... ...dat de boeren toch naar het maatvat mogen komen... ...de trekkers mogen achterlaten op twee stuks na... ...en straks verzamelen ze hier op het Malifat, We zijn de troepen vooruit gereden. ...verzamelen ze zich hier en dan gaan ze te voet richting de Tweede Kamer. Nou, dus er kan toch nog wat actie ondernomen worden. Floris, dank je wel. Meneer Eikner, nog eventjes kort tot slot. Wat verwacht u van de hoorzitting? Nou, dat, dat Shell op de pijnbank komt te, te, te liggen. En dat is nodig ook. Want het, het blijft tot nu toe bij prachtige woorden. Eer, nou, ik trek eerst de handen van de, Shell, van de Nam af. Daarna komen de prachtige woorden. Um, laat ik het zo zeggen. De afdeling PR en de afdeling Legal bij Shell... die zeggen, houden niet helemaal hetzelfde verhaal. De afdeling PR zegt, we nemen onze verantwoordelijkheid. En de afdeling Legal voegt niet de daad bij het woord. Dat is een beetje ingewikkeld. Dus ik, ik denk dat die dingen even bij elkaar gebracht moeten, moeten worden. En ik verwacht um, dat kamerleden... Ze zeggen we echt, echt scherp vuur na aan de schenen leggen. Want de manier waarop zij optreden, dat, dat staat mij eerlijk gezegd niet aan. Nee, kortom, Shell gaat het niet uh, makkelijk krijgen straks. Uh, meneer eigenaar hartelijk dank voor dit gesprek. Veel succes. Een bericht over een boete, een rekening, zomaar wat dingen die u mis kunt lopen... als u niet thuis bent in onze digitale postbus Mijn Overheid. In september vorig jaar was de Nationale Ombudsman hier uitermate kritisch over. En de conclusie toen was, de overheid stuurt de burgers steeds meer berichten... via deze website, maar niet iedereen kan daarmee uit de voeten... en mist daardoor belangrijke post, met alle gevolgen van dien. Het staat dus weer op de Kameragenda. En ik ga daarover praten met politiek commentator Remco Teulings... en vvd kamerlid Jan Middendorp. Goedemiddag heren. Remco, je bent natuurlijk nog steeds bij ons. Meneer Zeker. Middendorp, uh, van harte welkom. Hoe groot is dit probleem precies? Ja. Meneer Middendorp hoort de vraag niet, want ik zal hem even doorspelen. Oh. Uh, dat is niet handig. Uh, ja, nee, ik spel hem even door. Hoe groot is het probleem eigenlijk met deze, met deze berichtenbox? Uh, nou, ik denk dat uh, dat is echt wel een probleem is. Want er uh, is een eerste stap gezet door een systeem te ontwikkelen. Maar het is gewoon niet gebruikersvriendelijk genoeg. En uh, daardoor maken veel te weinig mensen er gebruik van. En zeker daardoor uh, haken er ook mensen af... die ja. wel gewoon uh, online hun boodschappen doen... die online hun bankzaken regelen. Die uh, melden zich aan bij het systeem. En uh, daarna haken ze af omdat het toch niet gebruiksvriendelijk genoeg is. Ja, want Remco leg, leg nog even uit voor ons... Uh, mijn overheid, hè? Mm -hmm. wat is het nou precies? Nou ja, het is een berichtenbox. Je krijgt via de mail allerlei boodschappen van de overheid. En steeds meer overheidsorganen maken daar ook gebruik van. Het gaat om de Belastingdienst, de Reisdienst voor het Wegverkeer, steeds meer gemeenten ook. En dat is in principe natuurlijk heel handig, want je krijgt niet allemaal dat papier meer in de bus. Maar ja, je hoort het net al, er markeert van alles aan de manier waarop het systeem werkt. En er waren zoveel klachten over mijn overheid dat de nationale ombudsman. Man, uh, Renier van Zutphen. maar eens even onderzoek ging doen naar uh, hoeveel mensen er last van hebben en wat de aard van die problemen uh, is. En daarvoor, daarover uh, sprak ik hem vandaag even. Nou, kijk, wat we wat wat hebben gedaan is, hoe gebruiken mensen dat, die, die berichtenbox? We zagen heel veel problemen oudere mensen die het ingewikkeld vonden... Uh, mensen die helemaal niet in die box keken... terwijl ze hem wel geopend hadden... Uh -huh. had veel consequenties, berichten gemist... bezwaar niet gemaakt... Uh, nou de, de APK gemist... Uh, en mensen zeiden gewoon... we vinden het heel erg lastig om daarmee om te gaan. Dat was uh -huh. de ene. En de andere conclusie was... er zijn ook mensen die zitten echt te springen... om een goede uh, berichtenbox... Uh -huh. met een machtigingsmogelijkheid... zodat zij anderen kunnen helpen. En die is er ook niet. Zijn, zijn er mensen echt in problemen gekomen door uh, de onduidelijkheid? uit rondom die berichtenbox? Nou ja, als ik u een voorbeeld noem van iemand, ik dat iemand kwam wel eens met zijn verhaal en zei, uh, ik heb die berichtenbox geopend, uh, daar krijg ik, ik kijk daar niet vaak in, want ik krijg voor mijn APK nog iedere keer een waarschuwingsbrief. Nou, die waarschuwingsbrief die kwam niet meer, hij kwam alleen maar digitaal, hij was te laat met zijn keuring en die boete was meteen onherroepelijk. Nou, dat soort voorbeelden hebben we. En mijn antwoord is, de burgercentraal samen kijken wat er moet gebeuren. Uh, verantwoordelijkheid voor het systeem ligt bij de overheid. Het moet een toegankelijk systeem zijn, gebruiksvriendelijk. En oplossingen als er problemen zijn, die moeten snel worden gevonden. Wat is uw meest pregnante advies uh, aan de overheid nu... of aan het departement waar het onder valt? Nou ja, wat, wat mij betreft is centraal. Systemen zijn nooit belangrijker dan mensen. En dat, daar lijkt het toch in dit geval wel op. Uh, en die burger moet centraal, want het gaat over de dienstverlening van de overheid. En mensen zijn afhankelijk van de overheid. En ze kunnen niet een andere overheid kiezen. Er is er maar één. En daar ja. moeten ze zaken mee doen. Vanmiddag is er een uh, debat in de Tweede Kamer. Wat verwacht u daarvan? Ik ga natuurlijk heel precies volgen wat de staatssecretaris gaat zeggen. Hij heeft al een brief geschreven aan de Kamer... waar hij een aantal dingen die wij hebben opgeschreven als aanbevelingen zegt. Dat ga ik opvolgen. Uh -huh. En ik hoop dat de Kamerleden nou zeggen... ja, dat is een mooie toezegging. Maar hoe ga je dat nou precies doen, staatssecretaris? Ja, meneer Middendorp, u hoort mij inmiddels als het goed is. Uh, snapt u de zorgen van de Nationale Ombudsman... Ja, zeker. De eerste groep mensen die digitaal helemaal niet mee kunnen... daar hebben we altijd van gezegd... die moeten gewoon op de oude manier met de overheid kunnen blijven communiceren. Maar juist die groep mensen die eigenlijk alles al digitaal doet... die moeten gewoon verleid worden om op zo'n website van de overheid... aan de slag te gaan en zo met de overheid te gaan communiceren. Die moet je niet dwingen, je moet gewoon iets heel goeds maken... waar inderdaad, zoals de ombudsman ook zei, die mensen zelf centraal staan. En dan, dan gaan ze er ook gebruik van maken. Kortom, de politiek is gewoon veel te snel uh, van uh, he, aan, de, aan de gang gegaan met het doorvoeren van mijn overheid of niet. Nou, ze zijn aan de gang gegaan en het gaat veel te langzaam. Dus uh, wij hebben het hier over mijnoverheid.nl, dat is een website. Uh, nou, De meeste mensen die ik ken en ikzelf ook... doen alles tegenwoordig met apps. Dus uh, eigenlijk zijn we al bezig met de ja, volgende vraag. Ja, goed, maar er frazen. zijn natuurlijk ook een heleboel oudere mensen die dat niet zijn. En voor die mensen moet het natuurlijk ook bereikbaar zijn. Absoluut. Uh, daarom zei ik ook net... Uh, wij vinden dat uh, iedereen die niet mee kan digitaal... die moet natuurlijk gewoon uh, op de oude manier met de overheid... per brief kunnen communiceren. Ja, met andere woorden, de overheid is hier dus wat te, wat te snel van stapel gelopen. Remco, wat, wat vind jij daarvan? Nou ja, kijk... Uh, ik, hoorde, ik noem verder geen namen, maar ik hoorde gisteren van een collega... die uh, dacht van, hé, hey, mijn overheid, wat is dat eigenlijk? En die bleek nog berichten uit 2015 uh, in de box uh, te hebben, ongeopend. <lacht> Hoe en oud dat was echt, die collega, Remco? Geen digibeet en nog niet zo <lacht> okay. oud, kan ik je vertellen. Dus dat geeft al aan dat, dat ook mensen die best wel gewend zijn... om in deze digitale wereld te overleven, daar ook wel problemen hebben. En dat het systeem dus niet is toegesneden op uh, de huidige gebruikers. nee En daar draagt de VVD mede verantwoordelijkheid voor, Remco? Nou ja, uh, ik... Ik vraag het gelijk even aan meneer Middeldorp. U draagt er ook verantwoordelijkheid voor. Ja, zeker. Ik ben ook eigenlijk sinds ik hier in de Tweede Kamer zit al bezig... de staatssecretaris op te roepen om tempo te maken. Ja. Uh, tempo te maken en ook niet in het ministerie zelf om zich heen te kijken... maar naar buiten te gaan. Ja. Uh, en gewoon te kijken hoe je kan leren uh, hoe je dat soort toepassingen wel goed maakt. Hoe je goede ja. websites maakt, hoe je goede apps maakt... waar mensen gebruik van willen maken. Maar hoe verklaart u dan dat dat zo achterblijft op dit moment? Ja, de ontwikkelingen gaan heel snel en uh, de cultuur van de overheid is niet uh, per definitie dat je iets heel snel doet en uh, iets uh, heel erg gericht op de mensen maakt. En dat ja. moet nu wel. Ja, want gebrek aan urgentie lijkt het wel. Of gevoel voor urgentie? Ja, dat is, uh, er zal vanmiddag ook weer een gevoel van urgentie zijn. Maar uh, uiteindelijk um, uh, zal iedereen zeggen: het moet snel, maar het gebeurt niet. En mm. daar gaan wij toch echt toe oproepen om nu te zeggen: van we hebben een eerste stap gezet met mijnoverheid.nl. En nu moeten we gaan zorgen dat mensen dat doorontwikkelen, dat mensen hem echt gaan gebruiken. Ja, dan moet er moet snel die app komen. Zeker, zeker. Dat is eigenlijk een tweede kans om het beter te doen. Uh -huh. uh, bijvoorbeeld een voorbeeld. Mensen die zich aanmelden, een tijdje niet meer kijken... rekeningen krijgen, in de schulden komen. Ja, dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je die mensen... Uh, dat je die een e-mailtje e stuurt en op de hoogte stelt. Kijk in je box, want uh, zit er zitten nu echt berichten in. Uh, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Nee. Nee, want mensen komen echt in problemen, zoals we net hoorden. Ja, het verschilt erg per instelling, maar er kunnen mensen in uh, problemen komen. En dat oh. moet je gewoon voorkomen, want dan maak je iets... wat mensen niet uh, gebruik van willen maken en waar ja. ze zelfs uh, last van hebben. Ja, en die app, komt daar een motie voor in het debat? Uh, ja, de startklaris heeft aangekondigd dat hij hem, uh, hem gaat maken. En wij gaan uh, heel erg uh, stre streng uh, aangeven dat hij echt goed moet zijn. Want anders hebben we er niks aan. Okay. Dat is duidelijk. Werk aan de winkel dus, uh, Jan Middendorp, VVD-Kamerlid. En politiek commentator Remco Teulings, hartelijk dank voor dit gesprek. Mogelijk is er volgende week al in de Tweede Kamer... een debat over alle adviezen over de gaswinning in Groningen. Het staatstoezicht op de mijnen adviseert... om de gaswinning zo snel mogelijk te verlagen... naar 12 miljard kuub per jaar. En minister Wiebes van Economische Zaken wil dat advies ook opvolgen. Hoe hij het voor elkaar wil krijgen, dat weet hij alleen nog niet. De PvdA en de SP zijn ongeduldig... hoorde NOS-verslaggever Hans Andringa... van de Kamerleden Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... en Sandra Beckerman van de SP. Mevrouw Bekkerman, de tweede keer binnen 24 uur goed nieuws voor Groningen. En een rode kaart voor Rutte, opnieuw. Ja, hier hebben we jarenlang voor gestreden. Uh, 12 miljard kubieke gaswinning, een veilig niveau. Uh, en nu bevestigt de toezicht dat weer. En dat betekent dat Rutte nu met daden moet komen. U heeft het over Rutte, maar in eerste instantie ligt het bij minister Wiebes. Hè? Ja, maar veiligheid moet nu voorop. Uh, jarenlang uh, is steeds geldelijk gewin boven onze veiligheid gesteld. En dat kan niet zo langer doorgaan. Dus dit advies van het toezicht moet direct worden uh, opgevolgd. Wat mij betreft. Uh, en daar uh, ja, willen we zo snel mogelijk met de regering, en zeker ook met de minister-president over in debat. Wanneer wilt u dat? Want uh, minister Wiepers heeft gezegd: van eind maart kom ik met een brief waarin ik mijn stappen aankondig. Nee, dat is te laat. Uh, ik wil volgende week uh, een Kamerdebat hier, uh, hierover. Uh, de vorige toezichthouder van het SODM, Jan de Jong, heeft gezegd... er is medogeloos met de Groningers omgesprongen. En uh, dat is nogal niet de conclusie. In 2012 deed Jan de Jong precies hetzelfde advies. We moeten nu terug naar 12 miljard kub. En uh, dat is jarenlang uh, niet opgevolgd. Uh, en ja, daar is Rutte voor verantwoordelijk. Uh, dus we moeten uh, nu een debat, uh, want die veiligheid moet eindelijk voorop. Mevrouw Verdorne, de tweede goede beslissing in 24 uur tijd voor Groningen. Ja, totaal terecht advies van het Staatstoezicht... die nu hetzelfde zeggen als wat zij vijf jaar geleden ook zeiden... bij 12 miljard kuub heb je een hele goede kans... dat er geen uh, grote, zware, gevaarlijke aardbevingen komen. Vijf jaar geleden lag dat advies er ook al. Toen is er niks mee gedaan. Wat maakt het dat het nu allemaal anders is? Ik denk dat wat het nu anders maakt, is dat we inderdaad vijf jaar ellende, vijf jaar een heleboel kleinere bevingen en vijf jaar uh, nu de succesvol protesten uit Groningen verder zijn. Deze minister, deze regering moeten nu maatregelen nemen en GroenLinks wil dat de eerste binnen een maand genomen worden. GroenLinks vandaag. Ja. Lambert, Twitter. 1,4 miljoen mensen die zagen Russische propagandatweets tijdens de verkiezingen van de VS. Ja, dat heeft Twitter nu zelf bekendgemaakt. Vorige maand schatten ze dat aantal nog op bijna 678.000 uh, Amerikaanse accounts ja. die met zulke Russische bots in aanraking kwamen. Maar uh, er zijn er dus meer. 1,4 miljoen die zagen tweets van profielen die gelinkt zijn aan de Internet Research Agency. En die heeft weer banden met de Russische overheid. En ze hebben nu uh, meer mensen meegeteld, namelijk ook mensen die de tweets zagen, die de tweets hebben gericht tweet of die uh, de berichten uh, uh, lazen zonder dat ze de accounts volgden. Dus het zijn er iets meer. En het onderzoek is nog niet afgelopen, dus de kans dat er nog meer worden, die is uh, zeker aanwezig. Tjonge, tjonge, tjonge. En dan was er een hele, hele, hele, hele, hele bijzondere orka. Ja, inderdaad. Eh? Wetenschappers die zijn er uh, in geslaagd om een orka-Engels te laten praten. Ze onderzochten een 14-jarige vrouwtjesorka, Wiki. Ja, ze wilde graag weten in hoeverre die uh, in staat zou zijn om geluiden te imiteren. Ze liet Eerst geluiden van een andere orka horen en stimuleerde haar om dat na te doen. En toen dat lukte, ging een trainer aan de slag om uh, haar uh, Engels te leren, zoals hello, bye bye en one two. En toen gebeurde dit: hello, ah. hello, ah. hello, ah. hello. Ah. one two. Nou, One, ja. two. ongelooflijk. Ongelooflijk. He? Ja, dit, oh, wat dit, is dit? dat wist ik. Was ik denk dat, dat hij allemaal met de Chinees is geweest. Oh. Nee. Maar uh, ja, ze, ze, zijn er zelf, ze staan er zelf ook versteld van. En ze gaan nu verder onderzoek doen om te kijken... wat er nog meer mogelijk is allemaal. Geweldig. En nee, dan had je net al even teasen jij met die doos... die Melania Trump aan ja, Michelle Obama is gaf. Ja, de, de vraag die velen een jaar lang bezig heeft gehouden. Wat zat er nou in het pakje dat Melania Trump aan Michelle Obama gaf... toen uh, de nieuwe president en zijn vrouw werden ontvangen ja. op het Witte Huis? Nou, ze heeft nu uh, zelf verteld wat er in dat pakje zat aan Ellen DeGeneres. What was in there? <laughs> It was a lovely frame. What was a frame? It was a frame. Oh yeah, this is. First of so, all, well, he just walks up the steps without his wife. Just leaves his wife behind. He just walks <laughs> up there. Well, there's all this protocol. I mean, this is like a state visit. So they tell you that you're going to do this. They're going to stand here. Never before do you get this gift. So I'm sort of like, okay. <laughs> <What>? <laughs> What, what am I supposed to do with this gift? And everyone cleared out and no one would come and take the box and I'm thinking do we take the picture? With, and then my husband saved it. See, he grabbed the box and took it back inside. Ja, ze wist niet, duidelijk niet goed wat ze ermee aan moest. Want ja, het was een heel protocol en het personeel was ver weg. Dus ze kon het pakje ook niet afgeven. Ze moesten op de foto allemaal toestanden. Maar er zat dus een fotolijstje van Tiffany's in. Niet heel spannend, fotolijstje van Tiffany's. Dat is dan natuurlijk ja, wel van, Ja, aardig. niet van Ikea. Nee, nee, dat was wel echt een duur fotolijstje. Ja, absoluut. Het hele interview met Ellen DeGeneres en Michelle Obama... wordt vanavond in Amerika uitgezonden. Ja, en dan is het een goede traditie om met carnaval uh, mensen gebeurtenissen... uit het nieuws op de hak te nemen. En als je dan uit Limburg komt en in het nieuws bent geweest... dan ben je extra aan de beurt. Hey. Dit is de carnavalshit die uh, nu een enorme hit is online over Kamiel Eurlings. De gouden piel plakken aan het van het IOC. Wees mooie meiden, ga niet met Kamiel in zee. Want door zijn losse handjes krijg je klappen rammeland. Door zijn mishandeling beland je in de lappen. Nou, en dan komt hij met z'n allen allemaal... Het Pieleke van Camilleke. Het Pieleke van Kamileke. Nou, als je de rest wil horen, het staat op 1Vandaag.nl. Nou, we zitten al een beetje in Polonaise, hier, Lammert? Dankjewel. Alsjeblieft. En dit was Radio 1 Vandaag. Voor vandaag, morgen zijn we er weer natuurlijk. En u kunt nu gaan luisteren naar Nieuws Co. met Nadia Moussaïd. Een hele fijne middag. Thuis, bij Avrotros.